Wij beginnen het derde deel van de les toegewijd aan Rosh Hashanah, het nieuwe jaar van het Hilal. Op het oom hoor hij, en opeens ziet hij, Lachar, kamazman na enige tijd. Na verloop van enige tijd. Je hoe bichlar yotse yatse miyakdusha. Het hele me. Het helemaal Uitgegaan van het. Heilige. klomar, Dat wil zeggen. Je een hoe zo geer het nekudat. Het nekudat ha'efes. Dat wil zeggen dat hij. Herinnert zich absoluut niets. Klomar, dat wil zeggen, scha ein hu mesugal lezachur etarega, dat wil zeggen dat hij niet in staat is om maar een moment zich in herinnering te brengen. Schiazah mehakdusha, dat hij uitgegaan is van het heleke. le olam hagashmi en viel in de materiële wereld. We zeggen hu mitaam en dat is om, het, om de reden ki was manane fila ha adam nemtza mechoser hakara. kara veino zocher schum davar. Let op het, wie ons vertelt die kenmerken wanneer de mens valt daar afdaalt in zijn geestelijke duur, let op we zeggen met de dat is om de reden ki was man ha fila omdat in de tijd van het vallen ha adam neemt de mens bevindt zich um, um, als we zeggen in tekort van bewustzijn in onbewustzijn eigenlijk, onbewustzijn. tekort van bewustzijn. We een ozogheer schoemdavar en herinneren zich absoluut niets. Zoals we hebben wel eens geleerd in Slavia Sulaan, van mij, dat is mijn toevoeging, over uh, een man die viel onder de bus. En hij krijgt een en, en dan weet hij niet meer later, wanneer, wanneer hij dan uh, tot bewustzijn komt, weet hij niets wat er allemaal aan de hand was. Herinnert hij, hij zich niets. Punt. Kmo, vaga gash me uh, so mi Zoals in het materiële. Kasha adam no fermi makom gavoo, oh, hier vertelt iets. Uh, wanneer de mens valt van een hoge plaats, wij nozen en hij herinnert zich niet dat hij viel. Rakla, achar mm. uh, haid, hoe rohe, en pas daar later, na inspanningen, hebben uh, uh, gedaan. Uh, ziet hij dat hij bevindt zich dat hij na, na zijn concentratie heeft zich geconcentreerd en voelt zich, merkt hij dat hij bevindt zich in een ziekenhuis? Mogen daar zo ook in, in de orde van het geestelijke werk, het geval. We zeggen hoe we geen zion. En dat is het aspect van Sion. Of Sion dezelfde Sion zegt de men in het Hebreeuws. de Dat wil zeggen. Bazmana in de tijd van de bevreding. Sha'az, hoero eh, dat dat dan ziet he, et het Shamayim Bagilui, het koninkrijk van de hemel, uh, evident, helder. She'hu maar zie dat hij uh, bevat of bereikt. Xe xem ga aljotu miad harasha. Dat hawaja befreide hem, fan de hand fan essef, de boostuna punt. Azha malhut nikret Jerusalem. Dan heid malhut Jerusalem, Jerusalem. Schlitata i vagilui dat haar, malhut is fraulike, dat haar herschapei is onthuld. Punt. Als het manlier dan is de tijd om te zien, zegam kol eila iridot, aju meamel. Dat al deze, dat ook al deze afdalingen waren van de koning. Kwamen van de koning. Punt. Klamar. Dat wil zeggen. Dat wil zeggen dat alle overpeinzingen, twijfels, Twee verlachtige overpeinzingen. Waarme geschawot rood En vreemde gedachten. Shehayulahem die zij hadden. Loha yashum kohe Daar was absoluut geen andere kracht. Ela Hashem shalach lahem. Maar Hawayah zond het aan hem punt. Kom maar dat wil zeggen. Shegama yuridot shalah lahem Hashem. Dat ook afdalingen, zon naar hen Hawaia She'ar Yadam, dat daardoor Jehele hem had zorg, lees dat daardoor verkregen zij zullen zij behoefte verkregen in het uh, in de hulp van de Schepper aan de hulp van de Schepper duidelijk ja Zelfs die ook schijnbaar nare toestanden, afdalingen, uh, die de mens heeft, komen ook van boven. Om de mens uh, behoefte in hem te creëren en te doen toenemen aan de hulp van de schepper. sa, we vinden dus. Shahar Zion kan dat de de berg Zion zoals boven gezegd werd, shalom of iemelijklijs poted haar dat citaat de bevreders stegen op <coughs> stegen op om euh, rechtspraak te spreken over de berg Esaf. Esaf. Uh, omrim, Achshaaf, nieuw zeggen we: Shahar Zion, hij Malchut. Nu zeggen dat ook de berg Zion was het aspect van Malchut. Een graad Zion, die welke Malchut heet Zion. Dat wil zeggen. Dat wil zeggen dat haar kracht was verborgen, in verborgenheid. Punt. We hier het haar Essef. En zij hielp om de berg, begrip, begrip, uh, de berg Essef. De uh, rechtspraak erover te vellen. De, de, de, de, de rechtspraak te doen over de berg Eserf. Punt Hainu, dat wil zeggen. Che Kashvu, kashvu et beginat harasha dat wil zeggen. Dat zij ze onderdrukte het aspect Eserf. De boosdoelen. Alles in een mens, mijn vriend. Punt. Klomar, dat wil zeggen. Je niet kan nu het beginat Dat zij corrigeerden het aspect esf in zichzelf. Punt. Wachav, hij mag massig mas in een nieuw bevatten zij. Je een, befaten, een olam, dat er geen andere kracht is in de wereld. grote dat wij weten dat van beide kanten word ik gecorrigeerd. Van rechts en links. En niet dat er nog een andere kracht is die mij dan weerhoudt om mij uh, op de weg van mijn persoonlijke verv vervulling in de weg te staan. Uh, af te brengen. Wij zeggen, Shukatov. Wajita la Shem hamlocha. En dat is wat geschreven staat. Dat het het citaat. En het was voor de schepper het werk. Het werk was voor de schepper. Punt. Dus de schepper heeft dat allemaal gedaan. Kom maar, dat wil zeggen. She achsaf, hemroim, dat nu ze die mensen zien, die aan zichzelf werken. Dat nu zien ze, shegam az dat ook dan was aan de schepper het werk. Punt. Welafdavka achsaf, en niet alleen maar nu. Punt. Ela haita gam maar dat werk was ook voor daarvoor. ki ein ode milvado, want er is niemand anders behalve hem, zoals we dat leren in het eerste artikel van Shemati. Punt. Waxav en nieuw, šezakhulif inadgula. Dat zij waardig zijn bevonden. Dat zij het aspect bevrijding, verlossing waardig zijn bevonden. En massigien bevaten ze, begrepen ze, ze ja, Dat zo was het ook, zo was het voordien. Ulam, shegambazman, ha, Hester, Srihimlehamin, echter. Ook in de tijd van verhulling dient men te geloven. Dat alles doet, dat alles de helige gezegend is, hij doet. Punt. Weze ho, wief genat En dat is uit het, in het aspect van boven het verstand.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 voor de tijd voor de tijd voor de tijd om te komen de komende tijd de toekomstige wereld nee, niet de toekomstige wereld voor de toekomst voor de toekomst dat komt voor de toekomende tijd kunnen we wel zeggen Punt. Natuurlijk is dat voor de toekomst. Dat dan zal, citaat, zal de, zal Hawaii zijn tot de koning over de hele aarde. De kroon item for dit, van dit artikel. En van de Rosh Hashanah. Dat dan, dan zal Hawaii tot de koning zijn Koning zijn over de hele aarde. Perush uitleg. Afilo alu Motawlam. Zelfs over de volkeren van de wereld. She wat dat betekent. She Hawaii, je megula, gamba o Motawlam, let over die zegt, dat Hawaii zal dan onthuld worden, ook. Aan de volkeren der wereld. Punt. Kmoshekatuw, zoals hij staat. Ki kolam jadu dat ieder zal weten. Oti migdalam we ad ad. Ah, no. Ki kolam oti migadlam. Nikdalamva at ktanam dat staat geschreven dat ieder zal allemaal zal ieder zal mij uh, kennen van groot tot klein Het lijkt wel dat het is wel inderdaad zo ook in het algemene in het algemene opzicht is het zo dat men wel kent Elohim ook de volkeren kennen Elohim, ook niet in een, in, een, in een mens zelf, maar ook in het algemeen, dat men kent Elohim, de, de strenge meester, wel die nu en dan wat aardige aardigheid, aardigheidjes doet, maar strenge, gestrengheid, dat is ook, de hele wereld wordt zo op die manier geregeerd, omdat men ervaart zo, niet dat omdat het alleen maar zo is, maar aan het einde van de rit. Zullen alle volkeren. Zien. De schepper. Als Hawaia. Als barmhartige schepper. En zien hem als de koning. We zijn ik ra. HaShem Al kol haares. En dat heet. Hawaia is de koning over de hele aarde. En nu mijn toevoeging. Dat in die juist. In de dagen van de Rosh Hashanah. En daarop komen de Yom Kippur, Verzoening, de Verzoeningsdag, en de Sukkot, Lofhut en Feest. Dat juist in die dagen, met name in Rosh Hashanah, wordt de mens bewust en dient de mens bewust te zijn van de koning. En dat betekent, hoe kan dat, niet alleen door woorden, maar de mens moet zichzelf voorbereiden, om in de tijd, waarom komt het dan, hoe komt het ook kwakilim? Kwakilim komt het bij de mensen. dat hij zichzelf eerst corrigeert, laten we zeggen, zich voorbereidt. En op de dag van, uh, op de dag van uh, Rosh Hashanah, komt hij tot malgoed. En malchut heeft nog. Nog sferot in zichzelf. En daarom malchut heet koninkrijk. Dan. De bedoeling is dat de mens op de Rosh Hashanah. Die qua kilim. bevindt zichzelf als het ware. In. In zijn kilim van malchut. Wat, wat koninkrijk. Uh, betekent. En dan voelt hij natuurlijk de koning. Maar wanneer de, de mens is. In al zijn zorgen en haast, en in alledagse leven, over, over het hele jaar, dan zie je de koning niet, door zijn eigen, uh, tekort aanzien, maar in die dagen, moet het wel, hij komt tot diepte, in zichzelf, te ervaren, en daarna van, vanaf dus de dag, van de Rosh Hashanah, en dan nog tien dagen lang, tot de uh, verzoeningsdag, Yom Kippur, loopt hij als het ware door al zijn tien sferot van de Malchut. Waarbij hij, ja, tien, vanaf het is nu, vanaf uh, de, uh, de dag van de Sherosh Hashanah tien dagen, en dan komt de dag van, van het oordeel als het ware. Op een goede manier, het is niet uh, iets, uh, iets vervreeselijks. Het is allemaal een feest, want, want wij weten dat wij vergeven zullen worden. Maar de boosdoeners natuurlijk moeten, zullen wel blijven. We zijn ikra HaShem, Helech, Alkola Aretz, en dat Hij, dat Hawaia is, de koning over de hele aarde, dat punt. Kom maar, dat wil zeggen. Shegam, Lief, je Maratikun, dat ook. Voor, dat ook voor, het, voor de uiteindelijke correctie. Hawaïe is de koning over de hele aarde. Ella kan al maar zoals boven gezegd werd. Shezennikra shalomidato, dat dat heet, dat zonder hun medeweten. Duidelijk. Dus ook in onze tijd, ook voor, nog ver, voor de voor de Gmartikoen, ook in de, in de tijd van de verschrikkelijke oorlogen, was ook de koning op zichzelf genomen, uh, de koning over de hele aarde, over alle volken, alleen zonder hen, shalomidato, zonder hun medeweten, zonder hun bewustzijn daarover, daaromtrend, aan daaraan gaan. Klomaar dat wil zeggen, Shem im et dat wil zeggen dat zij weten niet daarover. Daarvan. hu haman dat Hawaii bestuurder is van de wereld. Kmo shekatuf zoals geschreven staat. In het gebed, ochtendgebed, wat telkens elke dag mens dient uit te spreken. En wie is in en wie is in alle daden van jouw handen? Zoveel so, boven en beneden. de schepper die jou zou kunnen zeggen Mata wat te doen, om maat en faal en uh, welke actie te verrichten. Sharaghu asse ha koe dat alleen hij die doet alles. We één koe ha ulam, goed me en er is geen andere kracht buiten hem. Ulam ze shayach le am Echter, dat behoort tot het volk Israël. Shehem ma minim dat zij geloven in Hawaii. Het slam shayach lomar. Ten aanzien van hen valt het wel te zeggen. Shehashem hu ha -melach. dat Hawaii is de koning. Punt. Hainu dat wil zeggen, door hun medeweten, dus bewust, door hun bewustzijn, dat het zo is. Shegam hem יודעim dat ook zij weten, She molechalehem dat hawaih uh, regeert over hen als koning, punt. Velo dafka she velo velo davka sha En niet dat dat dat hawaia alleen weet voor zichzelf dat shehuga hamelak dat hij de koning dat is het verschil is tussen de volkeren van de wereld en israël in de mens shezeni kra dat dat heet shalom dat het heet niet zonder medeweten. Dat de mens alleen dat de mens geregeerd wordt, maar hij ziet niet, weet niet dat die geregeerd wordt. Kanaal, zoals boven gezegd werd. Dat is trouwens een van de belangrijkste kernverschillen tussen Israël en de volkeren der wereld. Dat Israël weet dat die geregeerd wordt. Dat is de, de objectieve realiteit, de ware realiteit. Terwijl de volkeren van de wereld uh, weten niet daarover. Het is niet bewust dat, dat zij geregeerd worden. Dat het oog van de schepper alles doorziet. Punt. Ella hem, Kiblu alleen hem, ol goed, shamaim, Maar dat zij Ontlegde op zich op zich het juk van het koninkrijk van heet de hemel. We hebben dat in het, in, het, in, het, in het aspect van geloof boven het verstand. Dus Israël heeft wel dat uh, geaccepteerd. Maar dan boven het verstand. Omdat het nog, niet, nog geen gmartikoen is. Nog geen uiteindelijke correctie. Men ziet dat nog niet de facto. Wanneer geschaw het slam, kei illu ze haya betogen dat het wordt geacht bij hen, alsof zij dat binnen hun verstand euh, doen. Alsof zij dat binnen hun verstand doen. Euh, alsof zij binnen het verstand euh, de schepper over zichzelf benoemen, als het ware. Uitroepen. We zijn niet kraamida, dames en heren, dat heet door hun medeweten, bewust. Klom maar, dat wil zeggen. Shinjani mon alem alemia dadba voudaat dat dit aspect boven het verstand in het geestelijke werk. Perusha betekent, shit srichim le ha min, dat men dient te geloven. Af zeha, e zeha, zeha, zeha, kach, ondanks het feit dat ik verstand niet zie dat het zo is. Zeeslo, kama, hama goed, zee dat de mens heeft een aantal bewijzen dat het niet zo is. Kmo, zeha, rotse, leha, leha, min, zoals hij, wenst te geloven. Zenikra, dat heet Emonale, Malameada, dat heet het geloof boven het verstand. Dat is eigenlijk, mijn vrienden, dat is iets wat wij dienen steeds uh, in gedachten te hebben. Steeds, steeds overwinnen om boven het verstand te gaan. En dat gaat, dan gaat het voor ons borrelen. Alles wat binnen ons is. Van een zuivere. Heldere water, bronnen van het leven, die uit ons zullen gaan borrelen. Punt. nu dat wil zeggen. Shehoe maar dat hij zegt, Shehoe maar meen dat hij gelooft. Ke Ilo is ze betoog alsof hij dat zou zien binnen zijn verstand. Zenikra, dat heet Emonale Malamihadadat. Geloof. Boven het verstand, Bavoda, in het geestelijke werk. Zo heet ook dit artikel. Klamar, dat wil zeggen. zo dat het een groot werk is. Adam dat de mens zo op zich dat uh, nemen. Hoe negeta dat? Want dat is tegen. De dek het verstand, zo to dat wil zeggen, She één haguf misschien laat dat het lichaam gaat niet ermee eens, mikel makom hu me kabel, en toch desalniettemin, hij hey legt dat op zich op, ke iluze ha vertoog het dat, hij neemt het aan beter hij hey neemt het voor zichzelf aan. Desalniettemin neemt hij dat aan. Kie iluze hija betogen dat. Alsof dat binnen het verstand zou zijn. Per punt. munaka zo. Tzrichim esram jashem En. Voor dit. En voor een degelijk. Nee. En voor een dergelijke. Voor een dergelijk geloof dient men hulp van Hawaïa te hebben. Lachen daarom. mona aimona Batsuraka zo over het geloof in een dergelijke vorm, in dergelijke verpakking. Adam tsarichleit palel. De mens dient te bidden. Shit ten loch dat Hawaïa hem. De kracht zou geven, dat het voor hem zo kan lijken, aan hem zo kan lijken, alsof hij dat bevat, begreep, zo begrepen, binnen zijn verstand. Klopt maar, dat wil zeggen. Eindelijk Adam leed Palela Shem, de mens dient niet. Die dient te bieden aan de schepper, tot de schepper niet. Niet, dat de schepper hem zou uh, doen begrijpen. Hakkoor betogen dat, laat wat zegt. Om te begrijpen binnen het verstaan. Dus de mens moet niet vragen dat de schepper laat hem begrepen begrijpen binnen zijn verstaan. Dat, dat is een fout dat de hele mensheid dat doet. Ze willen begrijpen. Dan zegt hij: De schepper laat mij begrijpen. Dat so, is allemaal absolute fout. Het komt uit trots van de mens. Uh, en uit eigen liefde. Dus nogmaals: De mens moet niet bidden, bidden tot de schepper dat je hem zou laten begrijpen. Binnen het verstand. Cruciaal wat hij zegt. Ella, she'id, Palela she, maar hij dient te bidden aan uh, tot de Schepper, she'id, ten loch hoog, bedet hij da. oh, dat hij moet bidden tot de Schepper, dat hij hem de kracht zou geven om uh, om uh, altijd dat te ontvangen te ontvangen uh, het geloof boven het verstand alsof het zou zijn binnen het verstand eigenlijk is dus niet het binnen het verstand maar het geloof boven het verstand dat het voor hem alsof het binnen het verstand is gewoon opbouwen kom kom wel uit zichzelf Moet je niet, je, moeten we ook niet onze hersentjes, aardse hersentjes, daarop ins inspannen, wat het allemaal betekent. Gewoon horen. En terwijl we horen, dan komt het allemaal in onze, tot onze innerlijke mens, en die hoort. En die zal ook gevolg gaan geven. Ulam ikodem ze, hoedzerig min bij mijn uitgekabie, maar amb, echter, Daarvoor, dus voordien, dient hij, dient hij te geloven in het geloof van de wijzen. Want we hebben ook geen geloof. Dan moet ook geloof ook gebruik maken van het geloof van de wijzen. Shekahu ratzona abore Dat zo is de wens van de schepper. Het is een monata shemle bij le malamia dat wij op ons zullen, zullen ontvangen of op ons zullen opleggen dat geloof in de schepper boven het verstand. Punt. We gaan besetter ze en hier in deze orde van het werk. Matjil, Matjil. Ariot Viridot beginnen de opstegingen en afdalingen. Lefamim hu mechuzak bai bai muna. Soms is hij sterk in zijn geloof. O lefayamim hu no fermi madrigato, en soms valt hij van zijn traptreden. We azuzarih lehamin en dan dient hij te geloven. Basmanche, hoe met Shem in de tijd wanneer hij bid tot de Schepper. Schijnt zorlo dat hij hem zou helpen, wanneer hij llooe en hij ziet niet, schikkelde Israël et Aizra hoofd en hij ziet niet dat hij de nodige voor hem de voor hem nodige hulp ontving. Gam az, Allah lehamin, ook dan is het aan hem om te geloven. We mon alle mihadat in het geloof boven het verstand. Shahakol baam mihashem dat alles kwam van de schepper. We jacht hem zijn tegelijkertijd lehagide te zeggen. Zitat im nili mili as ni als niet ik voor mijzelf ben, wie, wie dan voor mij is. Zie je dat? Aan de andere kant dit is heel wat ik zegt. Aan de ene kant volledig vertrouwen op de schepper, dat is dan de rechter Boven het verstand te gaan, smelten met de schepper, hij is zichzelf uh, wegzeiferen. Maar aan de andere kant moet je mensen zeggen in de linker uh, als ik niet voor mijzelf ben, wie gaat dan voor mij? Wie dat doet het voor mij dan? Dus actieve, actieve echt actieve, um, actieve, actieve deel, aandeel de, van de mens um, in, in het werk, in dit werk. Dus in de linkerlijn zegt hij: Als ik niet voor mijzelf ben, wie, gaat, wie wordt dan voor mij, wie gaat voor mij dat doen? Zie je dat? Een religieuze mens heeft het niet die zegt alleen maar dat, alleen maar, uh, de schepper, de schepper, weet ik veel, de namen die noemt allemaal, en zelf heeft hij geen eigen inbreng. Omdat ze gaan niet in twee leden En alles is in een eindband, natuurlijk. We als hoe genad, hartze en dan komt hij tot de berg, tot het begrip, de kracht, in zichzelf, die heet, hartze berg, we aas bij hem liefgen aan en dan komt men tot het begrip, tot het begrip, de kracht in de mens. De berg van Esau, die twee bergen heeft de mens in zichzelf. Ieder, de grootste uh, boosdoener en de grootste rechtvaardige, heeft die twee bergen. Wetens of niet, of onwetens. Niet weten, niet zonder bewustzijn. Mijn toevoeging, punt. Shekola vodahi az, dat al het werk is dan met term Shezochim lefgenat geula, lazet, Voor voordat men het aspect bevrijding waardig wordt om eruit te komen van hun. We Waas by hem de en dan komt men tot eh, tot het kennen van het geestelijke werk. Shikatuv dat geschreven staat citaat. Komara shemelach Israel vgeolo. Soos zij, zo so zegt de schepper, Hawaie, koning van Israël en zijn bevrijder, bevrijder van Israël. Hashem Tsebalot, hawaïe van legerscharen. En dit legerscharen in, in, in meervoud van twee. Ja, zoals we herinneren ons. Rechts en links. Opstekingen, afdelingen, etc. Anirishon van Anircharon. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Nu staat het in de Torah. Ja, zoals we dat vertaald had uh, in uh, andere talen. Ik ben de Alpha en omega. En omega. Griekse vertaling. Om ibala die, om een elokim. En behalve mij is er geen elokim. We heet La shem Amluha. Het staat in dezelfde vers van de grote profeet. En, en, en, het, er was, en het was werk voor de schepper en het zal werk zijn voor de schepper niet werk, en dat is de toekomstige en het zal werk zijn voor de schepper en de schepper zal de, tot koning zijn voor de hele aarde zoals geschreven staat וכל בני בשר יקראו בשמחה, אין על את פלש, זל ענרופן יאונם. להפנות אליך כל רשאי ארץ zodat so er alle boosdoeners van de aarde zullen naar jou toekeren, zich tot jou wenden, letterlijk. Ja, kiero, jij doet, kolja, alle gezetende op de aarde zullen jou erkennen en leren kennen, klomar dat wil zeggen. She'aze kulam, dat dan zullen allen leren kennen en weten. She'a kadosh baru dat de Heilige gezegend is, hij is de koning. Willif raak am Israel yodim, en voordien alleen het volk Israël in de mens kent dat. Hamelach that he the conning is